Meestal ja, ligt dat ons geheugenkaartje, noem ik andere van. Ja, ik gebruik steeds dezelfde. Misschien is die versleten na zoveel shows. Of is die vol? Je met die ja, ja, dan moet je hem weggooien. Dat, ik ken dat. Vroeger zo'n filmrolletje ook, als dat vol was. Ja, ja. ontwikkelen. Ja, dan had het het er weer allemaal tussen laten staan. Ah, ja. Oké, okay, voor de tweede ja. keer dan onze, onze plechtige nieuwe begintune. Oh, ja. Deze stad was ooit groot vieren Vlaamse zonen nog echt konden regeren. Maar Berbers, drugs en socialisten brachten verloedering, armoede. Het was allemaal hun schuld. Stem daarom op BDW. Ja, allemaal gaan staan. Uiteraard, inderdaad, wel, ik laat een beetje respect voor de grote leider, hè. Ja, We hebben dat toch eindelijk die rustige vormen. We hebben ze dus ook niet de op klappen, dat is ook heel wel, wel, wel. erg. gehalte ook wel. Uiteraard, vrolijk. u ziet de epische beelden erbij, hè. Ja, ja. Ik wil zeggen, Bdw van boven op de kathedraal staan, met zijn een helm op terwijl er allemaal helikopters rondvliegen die hem langs alle kanten filmen. Is dat niet King Kong? Nou, dat is eigenlijk... Uh, ik denk, oh, dat is juist zo. Dat is misschien... Uh, F-8. Oei. Ja. Allee. Niveau is gezakt. Ja, of gestegen, dat denk ik er vanaf dat het bekijkt. Ja, we hè. moeten wel uh, rekening houden met de herkenbaarheid en zo. Hè? Dit is onze tune. Dus, uh, uh, nou. Welkom, welkom, welkom, luisteraars. Ook fans van de PDW-cast. Dit is aflevering 13. Nou, de, 13, de, dat belooft. Het geluksgetal, uh, hoe zeg je dat? 13 in, huh? 13 in het Latijn? 13 in het Latijn. Die ik. Dan moet ik even naar Schepen van Latijnse Vrouwen Zaken vragen. Oké, okay, de volgende, ja. volgende keer halen we die erbij. Uh, welkom namens mij, Le Lussie, de bergen naar de Hollander met de Grote Mond. Uh, ik ben er weer en. Wie hebben we nog, nog meer? Ja, de burgemeester, de schijnburgemeester zelf is aanwezig uiteraard. Ja. En inmiddels opgestegen tot officiële kandidaat. U staat echt op de lijst. Ja, inderdaad. Uh, lijst 11 en gelukkig niet 13. Dus ja. iedereen stemmen. Lijst 11. Uh, je ook kiezen welke kandidaat het mag op mij. Ze ja, ja. mag even op een andere zijn. Zoals bijvoorbeeld op uh, kandidaat nummer... Uh, 16. 16. Ja. Eh, onze... de uh, Spindokter. Spin cameraman, buurman, uh, en uh, Nog van alles. Uh, hier ook... Over mij, meneer Chris Andrieken. Ja, en ik klink wel na maar dat is omdat ik uh, een verkoudheid heb. Oké, okay. en uh, voor onze luisteraars, u, u krijgt daar niks van. U kunt rustig We, uw oortjes blijven gebruiken. Er is nog nooit aangetoond dat een verkoudheidsvirus zich via een internet uh, zo. Ja, in tegenstelling tot wij die er natuurlijk allemaal over zitten en uh, al die bacteriën aan het op zijn op dit moment, grappig ah, Boes, manier. U, u ook zo. U ook zo. Nog niet, nog niet. Ik ben nog niet verkouden en ik hoop dat nog enkele weken uit te stellen, want het zijn natuurlijk nog drukke weken, nog twee weken en nog de verkiezingen. en nog... Nog belangrijker, nog de grote show in de Haarmering, de dertiende. Dus uh, het wordt, ik uh, kan maar niet permitteren om hier, want dat is notvalling te die Kruijger, Daar gaan we het uitgebreid over hebben dadelijk. Dus, uh, nou, we zijn er weer, zoals ik al zei, vandaag komt deze aflevering uit de woning van de Schijnburgemeester zelf. Dat, en, en, uh, wat is deze buurt voor u? Wat gaat er hier veranderen nadat u het voor het zeggen heeft? En wel, dit wordt natuurlijk de residentiële buurt. Dit wordt hier allemaal omgebouwd. Het is al een paleis, maar het wordt een groter paleis natuurlijk nog. Eh, we gaan alles wat hier voor ligt, eh, alle gebouwen die eh, in de voor, voor de voorgevel van mijn woning liggen, die worden allemaal plat gegooid, dat we hier een grote boulevard kunnen leggen, die er nog groter is dan de boulevard van het paleis van Ceausescu in, uh, in Roemenië. Uh, ah ja. Uh, in uh, Boekarist. Uh, dat dus is, uh, is de grootste boulevard ter wereld. Die heeft hij speciaal 10 uh, centimeter langer laten maken dan de champs Élysées, dat de echt wel de grootste <laughs> straat ter wereld heeft. Okay. Dus wij gaan die van ons nog ietsje groter maken. Dat betekent wel dat alle gebouwen van hier, we zijn dus in de Isabella Lui, tot ongeveer denk ik uh, voorbij uh, het Stadspark uh, zullen moeten wijken. Ah, oké. Okay. Nou, dat, is, dat noem je stadsvernieuwing dan. Inderdaad. Is dat Spark niet de andere kant uit, meneer Schuimbergemeester? Nee, dat is daar, meneer... Is uh... dat niet bergen meneer Kijk? Nee, dat is, ja, dat, maar dat daar is... is daar het Berchemie de rechterkant. We hebben hier een beetje uh, social, uh, geografische uh, dysforie. Uh, maar we gaan gewoon verder, terwijl er van alles gebeurt, wat totaal niet interessant is voor de luisteraar. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is deze week. Uh... Hey. Ja, uh, het was een heel bewogen week, er is van alles gebeurd, tenminste ik heb zelf op Facebook even lopen kijken en uh, ik zag daar toch wel heel wat. Uh, is, is er iets wat u al zo al, uh, binnenkomt te schieten? Uh. Ja, Chris Peters weet nog altijd niet uh, waar het deel ligt in Antwerpen. Ja, kent het verschil tussen het steen en het vlees zoals. Ja. kent het, maar dat weet het niet liggen. Ja, dat weet ik niet. Ik was er niet bij bij de wandeling. Hij heeft een wandeling gemaakt bij klaar mannen en wist dus dadelijk het verschil tussen het steen en het vlees. Ja. Nou, het vleeshuis is ook heel moeilijk te vinden. Dat ligt hier allemaal verstopt tussen die straatjes. Uh, de oude middeleeuwse straatjes eigenlijk. Uit de ja. tijd van uh, Jan Zonder Vrees. Uh, de Krabbenstraat en dat soort dingen. Die ze voor de helft hebben afgebroken. En daar tussen die, die wirwar van straatjes. Verschijnt ineens het, uh, het grote uh, vleeshuis. Uh, prachtig Op dit moment een prachtige muziekinstrumentententoonstelling. Uh, museum geworden. Uh, dus ik begrijp dat dat moeilijk te vinden is. Wat ja. natuurlijk niet vergeven. Dat het hij de naam het, Steen gebruikt. Het was ook het enige huis in steen toen in de buurt, want het is toch allemaal leem. Ja, dat is waar. Dus dat misschien klopt. bedoelde hij dat, dat, is, ja. dat is dan het Steenhuis. Ja, het is natuurlijk niet de enige ver verwarring die hij maakte. En onlang. Sprak hij ook nog over Perkingspoor Oost in plaats van Parkspoor Oost. Dus uh, <laughs> ja. uh, als hij dan burgemeester wilt worden, zijn er nog een paar kleine details die moeten bijgeschaafd worden. Ja, een kleine Freudiaanse slippen. Inderdaad, uh, die uh, boer. Dan zag ik je op de foto staan met uh, alle kandidaten. We gaan dadelijk heel uitgebreid in op wat er maandagavond gebeurd is. En dat was namelijk de officiële presentatie van de kiezerslijst. Ja, wij en de, de, kick off, de officiële kick-off van de kiescampagne, die uiteraard al anderhalf jaar bezig is. Ja. Maar dan, dan zijn we er eigenlijk echt mee begonnen. Ja, ja, en dat gaat zeker tot iets uh, leiden. Uh, en nog andere hoogtepunten. Ik zie je nog eens een keer op de foto staan met het prachtige kostuum. Oh ja, dat ging over de vergassing uh, gezien de penibele lucht. Is dan? Ja, we hebben natuurlijk juist. De, de metingen van curieuze neuzen gehad. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus in tegenstelling wat onze sympathieke schepen Koen Kennis beweert, die zegt van wat is hier eigenlijk even goed als in Gent, ja. blijkt dat Antwerpen de meest verschrikkelijke stad is qua luchtvervuiling. Nee, de, de, uh, er waren die... nog twee erger, als het in, als het in. Ik heb dat opgeschreven. Ah, ja. En Charleroi, waarschijnlijk. Hoe nummer drie? En we, waarschijnlijk Charleroi. Het verbaast me dat ja, We hebben zelfs al uh, van Europa boetes gekregen om de luchtkwaliteit te, te, te verbeteren. Dus het is hier echt wel verschrikkelijk aan toe. Uh, dus om te voorkomen dat uh, de volledige Antwerpse bevolking. die uh, binnen de ring woont, binnen dit en tien jaar. volledig zal uitgeroeid zijn aan long- en huidziektes. Uh, uh, stel ik voor dat iedereen gratis gasmaskers krijgt. Het is dat of verhuizen nog geen. Dus van een beetje. De keuze tussen de pest en de cholera. Maar als je dan van toch twee pijnen de minst erge moet nemen, dan stel ik voor om toch een gratis gasmasker te bieden. Het voordeel is ook dat u dan ineens beschermd bent in combinatie met jodiumpillen tegen het moment dat uh, een van de doelcentrales zal, uh, zal kapot scheuren. Wat eigenlijk maar een kwestie van tijd is. Dat dat zal gebeuren, dat weten we sowieso. Alleen wanneer gaat het gebeuren? Daar wachten we dan allemaal op. Dat was het overzicht van de week: day -day Days away, days away, days away, A day way and days away. Yes. Uh, we hebben het al uh, heel voorzichtig een beetje aangekaart. Uh, een hoogtepunt deze week was afgelopen maandag. Dat werd in uh, Café... Hoe, hoe heet het die twee ook al? Sorry hoor. Uh, Maurice en Dietrich. Dat is ja, eigenlijk het schoonverdiep. Dus uh, dat is ons persoonlijk schoonverdiep. Aangezien dat wij niet binnen kunnen in het echte schoonverdiep, omdat het hier allemaal in de stijger staat, doen wij onze officiële momenten in het hmm. schoonverdiep onder de overkant in Café Maurice en Dietrich. Ja, ja, maar de... dat ze ook een schoonverdiep hebben. Ik wil bij deze trouwens ook wel een klacht neerleggen, want ik heb dan Net op twee pagina's, ik geloof bij het laatste nieuws... en op de Gazet van Antwerpen, zo van die overzichten van lijsttrekker, commentaren. En dan komen ze dan tot nummer acht en dan stopt het gewoon... Dus de laatste, die staan daar niet op. En dat is volgens mij helemaal in strijd met een soort equal access regel. Dus, uh... Schandalibus is totaal schandalibus. Dus daar wil ik ook even aan toevoegen dat wij ook uh, systematisch niet worden uitgenodigd op alle mogelijke debatten, In tegenstelling tot de andere partijen die wel tot 13 lopen, die worden af en toe hier en daar nog wel bijgebracht. Wat ik totaal niet begrijp, ongezien dat eigenlijk iedereen die in die debatten is, het over 90% van de zaken eens is en elke dag met elkaar zit de discussie. Waar hebben die mensen het dan over? Terwijl dat wij een totaal ander verhaal hebben te vertellen. Wat dan nog eens plezant is om naar te luisteren, dat komt er dan nog eens bij. Ze krijgen en we er... worden niet uitgenodigd. Ja. Ze krijgen het scheid van. Ze zijn scheidbang, zoals ze in Nederland zouden zeggen. Ja, inderdaad. Misschien nee. moeten we zelf een debat organiseren en, en niemand uitnodigen? Uh, nee, dat lijkt me een heel slecht idee. Maar... Uh... <laughs> nou, ja, dat we... zijn we nu toch aan het doen trouwens. Ja, nou, we we, we, we <laughs> kunnen nog debatteren. We doen een wekelijks we nog... debat met niemand erbij. Uh, we hebben nog twee ah. weken te gaan. Ja, ja, Absoluut, dat, dat debat moet er gewoon komen. Ja. Uh, maar... De, de peilingen zijn wel goed. Ik heb uh, onlangs uh, een peiling gezien. Ja, dat was ook nog even wat ik ja. wilde aankaarten. Dat is een betrouwbare peiling van de, het laatste gazet van het nieuws. Uh, en daar blijkt dus uh, zomaar dat uh, bij de, als ze vandaag gekozen zou worden... dat is dus niet, dat is over twee weken pas... dan zouden we op 28,3% eindigen en daarmee in één klap de grootste partij worden. Maar nog niet genoeg om helemaal voor het zeggen te Inderdaad, hebben. Inderdaad, een heel belangrijke pe peiling van uh, Cambridge Analytics. Hè? Uh, ah ja, ja. ja. ja. <laughs> dus, um... Ook oh, Cambridge Analytica, ja, ja, dat ja, is ja, ja, ja. een zeer betrouwbare firma. Ja, inderdaad. Dat was onze verrassing natuurlijk. Dat is een goede start natuurlijk. Uiteraard gaan we naar de 95 procent gaan. Dus ik begrijp dat de mensen nog een klein beetje moeten gewend geraken aan het feit dat de nieuwe partij zijn intrede doet. Maar bon, als we al de grootste zijn, dan uh, is het goed. Kan het alleen maar nog beter worden. Hè. Dus, ja. Daarom, en uh, we gaan daar nog zeker op terugkomen, want ik zeg al, we gaan uitgebreid in op de, op de avond. En om een beetje in de sfeer te komen, uh, gaan we eerst eens luisteren naar wat uh, toespraakjes uh, die gedaan zijn. En allereerst uh, zullen we eens kennis maken uh, met de schepen van veiligheid. Uh, nah, hij is commissaris, hij is geen ja, schepen. Ja, die commissaris, hoofdbrigadier van Veiligheid, Gilbert de Mutter. Ik heb net een gelopen gebeurtje. Mag ik vragen dat iedereen die een wapen draagt en hiervoor geen vergunning heeft, heeft, het café te verlaten? We moeten streng toezien op de naleving van de wapenwetgeving sinds zowel Tom Nieuwse als Chris Peters voortdurend in hun eigen voeten schieten. Meneer <applaus> de want ondertussen is onze schepen voor shamanistische zaken gearriveerd En die gaan even een kort ritueel doen... We gaan de wereld vrijmaken. We beginnen bij Antwerpen. En dat is heel goed om daar een ritueel aan voor af te laten gaan. Deze niet te pikken, wij hoeven deze wereld niet te pikken. En daar gaan we gewoon voor. We beginnen in de Vrijstaat, we beginnen in het Smurferdorp, we beginnen in het stadhuis. We gaan hier van alles doen en het zal niet stoppen. Ra! Ik kan veel van trein zeggen, maar ze geeft zich wel helemaal. Uiteraard die bussen. En vooral met dat laatste was ik uh, totaal akkoord met haar. Ja. Ik moet zeggen, uh, ik vind het een heel goed overzicht van ons programma dat u net hebt uh, getoond. Meer moet dat eigenlijk niet zijn, hè. Ja, maar er is nog veel meer. Uh, want daarna heb ik toch aan het eind van de avond... Misschien even is dat nog... de reden waarom wij nooit worden uitgenodigd in debat. Ja. Ze zijn bang. Veel, ze zijn broer. bang van ons. Zo gevat, zo gevat. Na ja. uh, nou, echter heb ik meneer de Meuter nog even bij mezelf uh, genomen. Ik stond ik een beetje bekend. Als, hoe moet ik dat zeggen? De schrik van het statiekwartier. Dat is dan ook het enigste min of meer opgeruimde kwartier. Ik zie er al, eet wat, eet wat, Dood, dus ik denk dat er niemand het idee gaat hebben om hier ook uh, maar een grote of een kleine aanslag te plegen. Dat denk ik Even voor de luisteraars, die, die kunnen dit dus niet zien, maar uw snor komt ongeveer bij mijn kruin. Dus dat, is, uh, dat geeft al iets, en vooral met het uniform, uh, toch wel een indrukwekkend geheel. En dat moet het doen voor u? Nee, het brein moet het doen. Hè. Ik heb ah. mijn lichaam mee, maar het is het brein dat het moet doen, hè, meneer. Okay. Ik bedoel, wat ah, we met een tager van een ik met hem als een ezel achter het stuur zitten. Geweldig. Ik wens u alle succes in de nieuwe regeerperiode. Dit is een hele close, confidante partner van u. Want ja, uiteraard. uiteraard, te uiteraard. Te Ik wil zeggen, dat is hetzelfde als mijn imitator van het Stadhuis. Die heeft natuurlijk zijn hoofdcommissaris van politie, Serge Meuters. Dat is een duo die de veiligheid van de stad ja. garanderen. Ik heb meneer De Meuter als mijn hoofdbrigadier. Dus wij zijn het duo dat de veiligheid van de stad op onze manier zullen garanderen. Oké, okay, en uh, meneer de Meuter, die, die weet wat hij moet doen. Dat is in goede handen. Dat is uh, in heel goede handen. Wat niemand weet is dat eigenlijk de reus van de Binde van Navel is. Die nog altijd uh, zogezegd uh, niet teruggevonden is. Wel, dat is eigenlijk Gilbert de Meuter. Maar dat gaan we natuurlijk niet verder vertellen. Nee, alleen onze luisteraars weten dat. En die, die weten dat je met zo'n geheim helemaal niks kan. Want uh, Absoluut. Er zijn ook dus zoveel mensen opkomen daar. Ja, maar dat is zoals het... Uh, ja. Daar mogen we dat, trouwens niet mee lachen. Ja, dat is zoals het paneel van de rechtvaardige rechters. Iedereen weet waar dat ligt. En toch wordt dat zo gezegd niet teruggevonden. Ja, dat is hetzelfde, hè? Ja. En een ander lid. Een stukje uit de toespraak van Marcel van Tilt. Als ik gekozen zou worden, wat het jullie buiten ga ik de gasten dus afgaan. Ja. Ja. minimaal 1 à 2 jaar crowdfunding moeten doen voor de nieuwe film waar we vandaan Dat is een goede aanwinst, Marcel van Tel. Dat vind ik een idee Ja, dat media ik... ja, niet alleen. Hij heeft gewoon ge hele goede ideeën. Ik vind het uh, veranderen, verplaatsen, vervangen van gasboetes door culturele boetes. Vind ik geweldig. Ik Absoluut. weet niet wat u nog hebt, maar dat was uh, de crowdfunding van Rob de Heert. Hij had nog verplicht deelnemen aan de kerstshow van Gert en Samson. Wat ik ongeveer de grootste horror vind die je kunt voorstellen. Uh, nog heel erg uh, is, uh, wat was het, uh, een jaar mee op tournee met Bart Peters. Wat me nou, ook ja. verschrikkelijk lijkt. Ja, en. Uh, ja. en met deelnemen een jaar lang aan repetities van Jan Faber vind ik ook nog heel erg goeie. Dus ik denk dat mensen heel snel zullen stoppen met de sluikstorten en fietsen te pikken. Dat denk ik ook. Wat zei hij na afloop? Uh, ik heb niet gespeeld met de gedachte om bij BDW te gaan. Maar toen BDW er opeens was, dacht ik, toen hij me vroeg, van ben je geïnteresseerd? Ja. Heb ik onmiddellijk ja gezegd. Ja. Oké, okay. en, uh, en nu, uh, er wordt verweten dat een partij zoals de BDW een knabbelpartij is. Ben je het daarmee eens met die stelling? Ik denk dat deze partij heel veel mensen vertegenwoordigt die in de stad een beetje doelloos en thuisloos politiek dan rondlopen, als die allemaal samen zich scharen achter één partij, dan heb je wel een stem in de gemeenteraad. Uh, straks dan zit je misschien wel in de gemeenteraad en dan? En dan, ik denk dat is het partijprogramma is een positieve uh, instelling en dan denk ik dat uh, ja, deze partij iedereen zal steunen die uh, positieve voorstellen heeft naar de stad toe. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Voilà. Alsjeblieft, je boes. Een zeer intelligente bijdrage. En, uh... ja, ik ben blij dat er tenminste toch hier een intelligente kandidaat buiten mezelf bij zit. Maar, hij uh, voilà, is er dus. Hè. Ja, en, uh, Ma en Marcel van Teelt, dat is wel een uh, uitermate bekend figuur. Dat is een, zeker een BV. Hij was talkshow-host op de VRT. En, uh, en ja, dus van alles ja, en nog wel natuurlijk... eens. Nederlandse luisteraar. Ja, ja, het is natuurlijk ook heel schoon. Uh, dat is nog een anekdote die weinig mensen weten. Uh, zoals uh, vroeger had ik twee helden, uh, muzikale helden, zoals andere mensen dan opkeken naar, uh, naar bijvoorbeeld Michael Jackson en, uh, en Prince of weet ik veel wat, waren mijn twee helden waren dan Marcel van Tilt en Guido Belkanto. Okay. Ja, ik hield meer van de Nederlandse taal die toen zanger was van Arbeid Adelt. Ik heb toen zelfs ooit ja. nog een... Uh, en, uh, een hemd gemaakt. met heeft er er opgeschreven adelt op en het door hem laten tekenen. Dus het is natuurlijk wel heel uh, grappig. Uh, en ook uh, het lot, het kan geen toeval zijn, oh, uiteraard het lot brengt de Cosmos brengt het allemaal samen. Dat, we nu, dat hij nu uh, de schepen van... Uh, een van de kandidaatschepen op de lijst van WDW is. Oké. Okay. Allright. Uh, we gaan eens door naar de volgende. Maar nu wordt het wel even een stuk ernstiger ineens. hoor. Dat moet gedaan zijn en dat is een hoofdzaak met... Die doodrijders die zo snel door Antwerpen rijden. Elke dag opnieuw. Maar die dat 10, 20 keer mee. Bijvoorbeeld in de Pothoekstraat. Dat die snelrijders komen voorbij gescheurd met piepende banden. En daar gebeurt al decennia lang totaal niks tegen. Niks. Dat lijkt mij ook een terrein voor meneer de Meuter. En hoe gaat u dat aanpakken? Wel, dat is heel eenvoudig. Wij gaan gewoon het autoverkeer in de stad volledig afscheffen. Alleen vervangen in de wijk uh, Kogelzossi. Uh, door wagens die gebouwd zijn voor 1920. En die dus niet in staat zijn om sneller dan 30 km per uur te rijden. Er is eigenlijk hier het probleem mee opgelost. Ja, en hij heeft ook gelijk. Want zelfs vandaag was er weer een achtervolging, een wilde achtervolging. En ze hebben de Audi kunnen doen stoppen door uh, hem te duwen tegen het secretariaat van het Vlaams Belang. Ja, het is natuurlijk geen outie maar een auto. Hè. Een Audi ja, is ja, ja, met we met auto's belangen. We, een beetje verkouden. Ja, ja dat je de ja. i- en de o-nummer kunt uitspreken. Ja. Ja. Oké, okay. en dan is er nog een, een gerateerde deelnemer. Hoe ja, is dat is dat? de gerateerde schepen van Hollandse zaken. Hè. Ja. U weet dat er een aantal Nederlanders op de lijst staat. U weet dat men hier ja. is van het heeft die zich nou waren vergeten Hollanders te registreren. Hè? He? Heeft u het over Hollanders of Nederlanders? Wel, het want... is nou heel toevallig dat... Uh, ja, nu, ik heb het eigenlijk over Nederlanders in het algemeen. Want uh, er is maar één uh, Hollander door, uh, Nederlander doorgeraakt. Door, dat is ik wel het geregistreerd. Dat is uh, mevrouw Langman, die dan de tak van schepen van Hollandse zaken op zich heeft ge genomen. Gelukkig okay. maar. Uh, die dan van, uh, ik denk, van Breda komt. Dus dat is dan eigenlijk een Brabantse. Maar ja, dat was natuurlijk... Nederlandse zaken dus. Ja, dus Nederlandse zaken. Hollandse. Ja, er maar gaat goed. natuurlijk ook Claudia zijn keer aan, want ik wou zeggen dat de Brabanders hebben zich dat toch gedaan, maar ja, de Claudia, die heeft zich ook eh, vergeten te registreren, dus eigenlijk, eh, die komt van, van uh, Eindhoven, ja. dus uh, die, die was dan in hetzelfde beetje maar, ziek. Maar ja, nu, moet ik er, nu moeten we een beetje heel eerlijk zijn, want op het moment dat wij ons eigenlijk hadden moeten registreren, was er nog geen enkele sprake van een ja, partij. Kijk. Of, ja, maar daar gaan we, daar hebben het vorige keer al over gehad, eh, Hollanders, hè? Eh, Nederlanders die willen deelnemen aan het maatschappelijke leven hier, die kunnen mee stemmen, hè? Ja. maar dan moeten ze zich registreren. Ja, stemmen, stemmen maar dan probleem. hebben ze natuurlijk stemplichten, dan moeten ze elk jaar mee gaan. Dan zeggen ze, van, nou, nou, elk jaar gaan stemmen, elke dag vroeg, elke uh, vier jaar vroeg opstaan. Nou, daar beginnen we niet aan, en dan doen ze dat niet. Dus het is nou. natuurlijk geven en nemen. Hè? Als u zich politiek wil engageren, dan moet u zich uh, ik, ga, ik ga zeker stemmen, want ik, ik heb gezien dat als je de oproeping kwijt bent, dan kunt u, en uh, dat geldt ook voor onze luisteraars, die eventueel uh, iets gedaan hebben met dat uh, papiertje, wat uh, misschien heel veel mensen zouden doen, als ze niet moeten stemmen, namelijk een reet afvegen. Maar de Nederlanders krijgen ook zo'n oproeping. Ja, maar, maar als, als je die kwijt bent, kun je dus nog in de laatste week... ...voor de verkiezingen naar het uh, stadhuis of zo... Ah, ja. en, ...en je alsnog laten inschrijven. Dan zou dus. ik zeggen, alle Nederlanders die luisteren... ...u uh, volledig snel nog laten registreren... ...en allemaal stemmen op BDW. Ja, en dan gaan we, eens, luisteren. En dan gaan we eens naar de, de gerateerde man luisteren. En wat ik dus wou invoeren, is er waren twee dingen... Allereerst wou ik dat alle Hollanders van de Belgische media. Dat, dat die niet meer op de media mogen te zien zijn. Mensen zoals Jan Mulder. of zijn zoon. Ja. Uh, uh, die weet ik niet meer hoe die zoon heet. Of Jan Boskamp, Juri Mulder. Jan Bo en de allereerste persoon die eigenlijk. die man die woont hier al pas drie weken. die woont bij mij om de hoek. en die man die heet Jan Jaap van der Wal. Ja. Dat is die man met die hazenlip. ...die ja. is ooit aangevallen door een krokodil. En het ergste aan die man is dat hij dus een van de allerleukste televisieprogramma's... ...echt puur Belgische televisieprogramma's wordt door een Hollander gepresenteerd. Ja, dat is één ding. Ik kan daar verder weinig over zeggen. Ik heb het nog niet gezien. Ik vond het trouwens vroeger een erg leuk programma. Maar wat mij wel opvalt... Ja, dat werd er ook door een Hollander gepresenteerd. Maar die spreekt Vlaams. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, weer een beetje erbij. Uh, maar uh, wat oh, goh, nou ben ik met de. Ah, nee, wat mij namelijk, ik weet niet of dat onze luisteraars of uh, u twee hier dat opvalt. Mij valt het op dat, met name in het VRT-journaal, waar ik te veel vaak naar kijk, als er zo uh, een straatinterview is over iets of zo, een economie of een huis ontploft, dat daar voor mij in een bovenmatig groot percentage van de gevallen een Hollander. Het is alsof ze daar op de Meijer alleen maar Hollanders voor de microfoon kunnen krijgen, die dan op iets reageren en zo. En ik ja, vind dat Ja, laat ons eerlijk zijn, vriend. meneer van uh, de grootste groep allochtonen, zijn ook de Nederlanders, die zijn hier ook met heel veel aanwezig in deze stad. Ja. Maar nee? ik vraag me af, dus... kan zo'n journalist op de Meijer lopen 10.000 mensen op elk moment? Ja, maar als kan die je... nou niet een paar Vlamingen Ja, maar als je moet... al Nederlanders tegenkomt, dan vinden ze zich meestal op de Meijer ook. Ja. Dus dat denk ik van de journalisten even. Ja, dus als als je, ja. naar, als je naar borger gaat, dan gaat je nog anders tegenkomen. Hè? Of Vindt veel minder. Ja, maar mijn vrouw stelt altijd van, ja, de Belg heeft eigenlijk niet zoveel te vertellen. Die zegt, oh, dat is goed, dat is goed. En zo, twee dan nou, nou ja, ik heb erover nagedacht. Ja, kijk, en wie, een actie wie, wie is hier en, en... tijdens deze podcast ook al heel de tijd aan het woord? Ja, <laughs> nou ja, ik dus. Eh, we gaan nog eens even luisteren naar iemand die wat aan het taalgebruik gaat doen. Ik ben geen bataaf, dus... Uh, Wat, bent u? Wat bent u wel? Uh, ik ben een uh, Romein, uh, Romanus, uh, Roma, uh, uh, Romanus Sum. En uh, ik, uh, sinds dat ik in deze koloniastad, uh, Antwerpia, ben gekomen, heb ik gemerkt dat het slecht gestart is met de kennis van het Latijn. Dat zelfs de toekomstige burgemeester uh, zich moet uh, verlagen tot potjes Latijn. Okay. Uh, vandaar uh, dus mijn uh, radicaal voorstel om Latijn, de officiële taal, te maken. En uh, iedereen ook uh, Latijnse les te voorzien. Zodat iedereen zo snel mogelijk kan overstappen op de uh, mooiste taal, zijn het Latijn. Uh, waar u zich al uitgebreid van bedient. Uiteraard, die boos. Ja, Dat is kandidaat nummer 7, Pieter Boyden... ...onze toekomstige schepen van Latijnse zaken... Ja. ...die dus voorstelt om in het Sportpaleis sessies Latijn te geven. In het Sportpaleis, omdat daar toch... Uh, hoeveel man kennen daar binnen? 60.000. 60.000, we zijn met 500.000. Dan komen we eigenlijk met tien lessen... ...kan hem dan eigenlijk heel Antwerpen een -show, bedienen. Een ja. clouse show Precies, En hij gaat dan een heel gevatte, duidelijke uh, uh, taalbaden... ...taalsnelcursen geven... Uh, om Latijn te leren, alsjeblieft. Nou, okay. Ik wil er wel aan toevoegen dat eigenlijk officieel uh, wij wel hadden gezegd dat de voertaal potjes Latijn zou zijn in Antwerpen. Oké. Okay. Ja. Ja, het, is natuurlijk, het moet een Latijn blijven dat begrijpbaar is voor iedereen. En makkelijk te leren. Hè, makkelijk en te leren, te begrijpen zonder dat je erover dag. moet nadenken. Liefst in één dag. Dat kan natuurlijk ook officieel Latijn zijn... ...maar dan moet je natuurlijk voor die... ...zinsconstructies uh, en uh, vocabularia kiezen... ...die ook direct te begrijpen zijn. Dus we gaan daar niet met de gerundivum en dat soort dingen beginnen. Gewoon de eenvoudige Latijnse zaken. Oké, okay, ik heb nog een heel klein stukje creatieve bijdrage van onze Marcel groen ook oké, okay. stem voor BDW. Bent u fan van CDF en ook van VLD? Zeg nee. BDW. Zegt u hippie voor tegen SPA en P van de A? Stem BDW. Ja, hij heeft een hele race slagzin aangevoerd. Ja. Inderdaad, die boos momenteel is uh, de spin-dokter slash buurman slash van alles en nog wat is uh, bezig met daar allemaal heel spitante affiches van te, te maken die we vanavond allemaal uh, uh, op het internet gaan smuiten, de sociale media mee gaan bombarderen. Ja. Oké. Okay. Nou. Dus de mensen die gaan er nog wat van verwachten. Nou, dan wil ik nog even dit, uh, dit item even afsluiten... met uh, een interview wat we samen hebben gedaan... om even nog eens terug te gaan naar die heerlijke overwinningssfeer... die daar toch al heen. Ja, nou, we zijn hier uh, in het café... waar we inmiddels al vaker geweest zijn. Ja, dat, en, dat is het gewoon verdiep eigenlijk. Dat is ons gewoon verdiepen. Vanavond was het heel erg schoon, moet ik zeggen. Nou, uiteraard, het was gewoon volk hier. We hebben natuurlijk voor een heel esthetisch team. Gekozen. Allemaal mensen die er ook zo schoon mogelijk uitzien. En die zich ook allemaal extra hadden uitgedost voor de avond. Dus, uh, ja, en er was best wel wat persbelangstelling. Kun je daar wat over vertellen? Okay. Uh, ja, dat moet u natuurlijk volgen in de pers. Ik denk dat uh, we zitten toch op het VRT-nieuws en op het VTM-nieuws. Uh, ik heb u toch twee, drie kranten gezien. Dus dan uh, voilà. komen we er weer enkele dagen tegen. Hè. Ja. Ja, hoe voelt dat dat er eindelijk nu wat belangstelling begint te komen? Ja, dat er eindelijk uh, de belangrijke politieke thema's eindelijk aan bod komen en in de verf worden gezet. Dat vind ik heel belangrijk, dat Antwerpen onafhankelijk eindelijk en uh, serieus genomen wordt. He. En is dat ook zo? <laughs> uh, dat weet ik niet, dat betwijfel ik dus nee, <laughs> Als nee, je een nee, boodschap nee. mag genoeg herhaalt, deur beginnen de mensen dat toch te geloven. Dat is ook zo. Dat is, dat bewijs, is hetzelfde met dat... Vlaanderen onafhankelijk. Hè. Ze is ook blijven zeggen op een deur, dat ik niet je... Hoe Vlaanderen onafhankelijk, terwijl dat dat nooit heeft bestaan een onafhankelijk Vlaanderen. Ja, in de 13e eeuw, maar dat was alleen West-Vlaanderen. Dus ja. En toen was Antwerpen toch nog onafhankelijker? Ah, ja, Absoluut, dat is een echte republiek geweest. Dus ja, ja. Als voorbeeld voor de Catalanen en de, iedereen. Maar goed, ze dat? we gaan ze eens uh, snoeffelaar anus en poepje laten ruiken. Uh, Zo is dat, een poepje laten ruiken. En met 28,3% op de huidige peiling. En dat was nog voor deze podcast. Want nu, nu dat we, als deze inmiddels beland is bij de luisteraars, dan gaat dat toch weer een aantal paar procent stijgen. Ja, inderdaad, die Debouze. Momenteel zijn we al ontzet. Ben ik eigenlijk in principe in theorie burgemeester, zoals dat is. Uh, natuurlijk voor die onafhankelijkheidsverklaring moeten we zien dat we een eenzijdig referendum uh, moeten kunnen uh, uh, organiseren. Dus moet ik ofwel een aantal uh, coalitiepartners vinden die daarin willen. Meegaan en anders moeten we nog even verder gaan totdat we boven de 50% zitten en een absolute meerderheid hebben in de, de gemeenteraad. Zeker, en voordat we nu naar het kantoor gaan en uh, over alle diensten. Oh, en wel, hadden... Chris, had je nog een blokje feiten voor ons verzameld? Of... Een blokje of, feiten? Of, of dat gaat voor de volgende? Nee, echt, ik ben wel erg onder de indruk, is van dat jij een stukje podcast kunt uitzenden op onze podcast met jullie twee. Dat is zo. In... Allee, ja. ja, super toch? Ja, een ja, een geweldig, inderdaad. In het is een meta-podcast. Ja. <laughs> Meet die podcast maar eens met andere podcasten. Het is de beste podcast in het noordelijke gedeelte van Antwerpen-Zuid. Ja. Ja. <laughs> de maar. beste podcast van de Isabella Lager en omstreken. Dat zou ik ook nog mee oppassen. Zeker, uh, wat zei ik nou net wat we gingen doen? Ja, je ging gingen eerst verder vragen dan meneer. Ja, ik heb en dan ging u nog uh, naar, naar onze kantoor. We gingen naar het kantoor. Ja, de dienstmededelingen. Ja. Oké, okay. de, de show, de show, dat is erg belangrijk. Moeten we daar niet zo getypt horen en zo, de deur open doen en zo? Oh, wacht ik, we zijn... Uh, we, ja, de, nee, we zitten in de wachtkamer. Uh, de, de, de, de dames zijn nog even op toilet of zo. We gaan ah, er direct binnen, maar... Uh, normaal is zijn die zondag door... aan het werken. Het is na nou zondag uh, negen uur. Normaal zijn ze nog altijd druk bezig. Ik denk dat je ja, wordt maandagochtend weer als uh, Chinees massagesalon gebruikt. Dus we gebruiken even dezelfde achtergrond muziek zo. ja. ja. Daar word je wel heel rustig van. Hè, maar ja, dat moet niet. Want we zitten volop in de campagne. Ah, ik zie nu dat de dames wel inmiddels weer terug zijn. Ze dat is even toilet. het. Kijk eens aan. Hè. Het wordt iedere week drukker en drukker. Maar wacht even voor... Hè. Ja. Het wordt erger en erger met die liestveld. Ja, de drugs die hadden we deze zondagavond allemaal kunnen zitten doen. het een is weer een vuur wat je nooit meer terugkrijgt. Dat is ja. nee, zeker niet. Uh, de show, de voorbereidingen in de Arenberg. Op de avond voor de verkiezingen, zaterdag 13 oktober. Ja, dat ziet er allemaal heel goed uit. Het wordt geweldig. Het is een grote puzzel. Die schillen zal niet helemaal in elkaar begint te vallen. Het wordt een heel spectaculaire avond. Het wordt een soort van een verzameling van, een... ja, van van alles en nog wat. Het, uh... Eén tip. één ja. dus ja. een tipje van één sluier. Eén tipje. Uh... Grappig. Uiteraard, die was ja, gigantisch grappig. Leuk. U gaat sowieso gigantisch hard lachen, ik kon het niet vertellen. Uh, er is natuurlijk de mars op het stadhuis uh, na de uh, ja, voorstelling. De fakkeltocht. De fakkeltocht, met daarna een groot feest. Dat zal weer in ons café waarschijnlijk daar zijn. Hè. In de Maurice en Dietrich. Daar het gaan nieuwe schoon verdiep. Het uh, verdiep. gaan we nog een stevig feestje vieren. Uh, vooraf uh, komt er nog een kleine echt, uh, tentoonstelling, een vernissage voor de grote portretten. Daar gaan we het zo ook nog eens over hebben. Dat die in de statieportretten die ook in de Arnberg hangen en al te bezichtigen zijn trouwens uh, en tijdens de show krijgen we heel veel spectaculaire gasten we gaan natuurlijk meneer de meuter krijgen we gaan nog een aantal uh, muzikale gasten krijgen waar dat u uh, serieus van gaat verschieten en, uh, ja, tot... een revue wordt het als het ware het wordt een uh, revue, ik krijg de hoogtepunten te zien van alles wat we gedaan hebben afgelopen twee jaar. En er komt daartussen nog eens de meest grappige politieke conferentie, waar dat zelfs uh, Fred de Jonge dringend voor zou moeten inpakken. Dat denk ik wel. Oké, en uh, kaarten uh, kunnen de mensen nog steeds? Stellen? Ja, ja, dringend uh, kaarten bestellen allemaal. En er zijn nog wel wat plaatsen over, het zit al wel redelijk vol, maar uh, er zijn er nog zeker te verkrijgen. En dat kan uh, naar de Armberg uh, Schelburg of naar de website van bdw, bdw .vlaanderen. En dan uh, de schuld van de anderen in ticket, tickets en bestellen morgen. Ja, right. en dan uh, nu. Er, is, uh, er zijn andere manieren om dit initiatief te steunen. Uh, natuurlijk gaat u stemmen erop op lijst 11. Hè. Dat moeten we erin nameren. Lijst 11. Lijst 11. We hebben hier ook op de achtergrond een soort subliminaal geluidseffect ingezet. Waar u door u nu als luisteraar een beetje voorgeprogrammeerd wordt om straks. Automatisch van één zo zakken naar elf. Hè? Is... Ja, als er dan 20.000 maal lustert in deze blog, dan is dat niet slecht. Hè? Ja, dat werken we aan, maar daar zitten we al bijna aan hoor. We, we, we, ja, we hebben we nog twee weken. We hebben nog twee weken meneer Istan. Dus we rekenen op u. Ja, maar dus die manieren om te steunen zijn door bijvoorbeeld kleding te bestellen. Dat zijn de marcelletjes. De Marcelletjes, die zijn ondertussen weer al de deuren allemaal. het is ook populair, maar er is een nieuwe bestelling onderweg. Maak u geen zorgen. Uh, die komt er deze week aan. Dus u kan nog volle bak naar bestellen. Uh, de door CD. Een, door een mailtje te sturen. De CD is toch altijd volle bak En uh, u kan gewoon ook natuurlijk geld in de briefbus komen steken. Ja, dat mag altijd. Elke gift is welkom natuurlijk. Uh, en ik dacht dat we ook nog asbakken te koop hadden. Ja, dat ook niet. Uh, koffie, of zo. Nee, nee, ook niet. Allemaal. En T-shirts. Oh, er waren ook geen t-shirts. Ja, dat is maar uh, Dat zijn t-shirts, t-shirts, wie draagt er dan ja. nog een t-shirt? Ja, er staan er nog iets bij dat er nog iets anders was. Ah, fijn, u kunt uh, terecht op onze website, dat is uh, bdw.vlaanderen. Absoluut de uh, Om in contact te komen met de burgemeester, schijnburgemeester, dat moet ik zeggen. Of met zijn team, dan kunt u e-mailen naar info.bdw. Re Reacties zijn welkom bijdragen. U kan geld doormailen. Ik bedoel, het maakt niet uit, stuur maar wat op. Uh, als u dit leuk vindt, vindt het dan leuk. We hebben inmiddels onze eigen pagina nu op uh, Facebook, ook waar alle podcasts uh, bij elkaar verzameld staan. Uh, goh, hier op het kantoor. Ja, de dames die gaan de hele nacht waarschijnlijk door moeten werken. Want uh, ja, dat is hun lot nou eenmaal. Maar ja, over de twee weken kunnen ze dan allemaal weer rustig terug naar de Filipijnen of zo. Hè? Ja, uiteraard. nog even uh, over de, de fototentoons die we aan de staatsportretten, hebben? Even wat uh, informatie geven? Of it, uh, moet het in de volgende rubriek? Nou ja, het, uh... zullen eerst nu nog maar eens de deur. niet, dames, dank u wel. Ja, en dat er iemand eindelijk die een telefoon is zult doen pakken. Ja, maar er zijn gewoon te weinig mensen en de, de, de telefoons rinkelen vandaag. Ja, het zijn alleen maar Filipijnse dames die alleen maar Filipijn spreken. Het is een gekkenhuis, zeg maar. Allright, uh, fototentoonstelling. Wilde je bij ons delen? Ja, inderdaad, die boze. Dus we hebben natuurlijk al van alles gedaan. Wat ook wel heel uh, hard te moeite is, daar zijn we eigenlijk al maanden aan bezig, in alle stiekem uh, We hebben dan uh, tien fotografen gevraagd, elf fotografen gevraagd, tien Antwerpse fotografen, allemaal uh, ze waren, uh, heel goede fotografen. En hier een Alsterse fotograaf om uh, een statieportret te maken van de schijnburgemeester. Die portretten zijn allemaal voor ze gemaakt. Die zijn afgedrukt en uh, verzameld Amai. en die zijn te bezichtigen in uh, de bovenfoyer van de Aardberg okay. Vanaf Eigenlijk vanaf nu te bekijken. Dus u kan daar eigenlijk elke avond binnenwipen. Mag uh, ik maar... zeker doen, dat ja. is ja, absoluut. Uh, het zijn echt prachtige dingen. We hebben daar onder andere, ja, voor mensen die een beetje van fotografie keren, we hebben die onder andere uh, uh, iemand van Iranese oorsprong, die onder andere voor de, de New York Times en de, de Washington Post en uh, noem maar allee, op allemaal. Allee, allee. U stijgt in. Inderdaad, de inderdaad. inderdaad, we hebben Nick Hannes, die pas nog de Dinges de, de, de uh, Award heeft gewonnen. De, uh, hoe is het nou weer? Zullen, uh, allez, de, de eerste bekeindste... prijs van de Beerschot fotoclub. Nee nee nee, de bekendste fotograaf. Niet de Pulitzer niet, maar de allez. Ja ja. De Nobelprijs? Nee nee nee nee, bekens hè, bekend hè. je weet dat daar. Er ja. um, zullen hier bekende fotografen allemaal bij zijn. Uh, de keizer en dingen Magnum, De Magnum, de Magnum, Magnum, uh, de ja. Magnum Award heeft hij ah, gewonnen ja. vorig jaar. Allemaal van dat soort kaliber. U ah, echt, ja. echt. Ja, ja. gaat natuurlijk niet met de eerste de beste zijn. Geen amateur hier. Ja, Iedereen mag foto's trekken, van uit de Maar, die boos maar, maar, maar zijn, Als het uh, om zoiets gaat, dan moet het. Een statieportret moet natuurlijk gemaakt worden door een fotograaf die in een statie waardig is. Dat is, zo. Uh, is niet gevraagd. Dus. <laughs> ja. Nee, maar u bent voor de nieuwsstrom en zo, uh, nee, Chris. Oh ja, oké. Okay. Voor uh, de newsfeed of zo. So. Ja, ja. Uh, yeah. ja, dat zegt. Okay. Nee, dat weet ik niet. Het is een aanname van mij. Wat zeg je zelf? Ik zeg niks meer tegenwoordig eigenlijk. Ja, drink ja, ja. ja, mooi. maar. Eén gaan we. Inderdaad, we nog maar wat gaan. Ga All right, nou, uh, ik denk dat we een hele fijne uitzending hebben gehad, tenminste. We kunnen het niet vragen aan onze luisteraars, maar ik denk dat het zo wel overgekomen is. Uh, is er nog iets wat een van jullie toe te voegen heeft in de slotminuten van deze datastroom? Gezellig muziekje Wordt zwaar nagedacht. Dadelijk als ik stop in de komt er een stortvloed. Maar ja, iedereen is ook een nee, beetje. We zijn natuurlijk moe, heel moe. We hebben al een heel zware campagne gevoerd deze week. En er wachten ons nog twee zware, heel zware weken. Dus uh, voilà. Alright. We, gaan, uh... we gaan er weer uit. Uh, nog eens met hetzelfde ding aan het begin. En nu moet je me eens vertellen wat dat precies was, die BDW Golfen puntbaf. Wel, dat is uh, Nick de Houwer, een ongelooflijk getalenteerde man, een stemimitator. Iemand, eigenlijk iemand die alles kan Ik ken Eigenlijk moet ik zeggen, niemand in heel Vlaanderen, en misschien zelfs daarbuiten, die zo getalenteerd is als Nick de Houwer. Dat is uh, onwaarschijnlijk. Uh, die gisteren belde van, kan ik iets maken? En voilà, een kwartier later... ...dat het niet geproduceerd. Oké, okay, en ik denk dat dat een hele mooie is om ermee uit te gaan... ...want het uh, vat in een uh, mooie klankboodschap eigenlijk alles samen... ...en het uh, betoont ook wat respect aan de kleuren van de partij... ...en aan het gedachtegoed van onze grote schijnburgemeester. Absoluut de lijsttrekker. Uh, namens mij dan uh, in elk geval tot de volgende aflevering. Dat zal dan uh, zo ergens volgend weekend zijn. Uh, ik zou zeggen uh, namens iets van Lelocci um, signing of een fijne week. En laat u niet gek maken door alle andere partijen. Inderdaad, dus kan er alleen maar aan toevoegen. Uh, Electorite salute. Het zou die verkozen gaan worden. Groeten u. Salutibus uit AV. Okay. En ik zou zeggen komen stemmen en komen zien. Gewoon naar de show. En, en zeker als je voor wereldvrede bent. Ja, ja, en knuffels. Deze stad was ooit groot. Toen de vier Vlaamse zonen nog echt konden regeren. Maar berbers, drugs en socialisten brachten verloedering, armoede. Het was allemaal hun schuld. Stem daarom op BDW. Ja, wat kan je hier anders doen dan hè? enorm op van onder de indruk. Helemaal emotioneel word je ervan. Hè? Ja. Moest je een allander dan zwagen op die prachtige muziek? Dan was op meer vecht, onder zijn, de, de indruk. Ja. It blew so cunning. It blew so cunning. Here go.